die prachtige pauw heeft zo'n last van zijn klauw wat zielig strak valt de stakker nog flauw laura eet graag rauw, dus niet warm liever lauw met saus gemaakt van druppeltjes dauw. paulsjas is niet blauw meer een tikkeltje grauw maar als je dat opmerkt dan krijg je een snauw als ik vettigheid kou wordt mijn broek veel te nauw en dat doet auw stop ik maar gauw